Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn hard op weg naar een van de droogste jaren ooit. 2022 hoort al bij de top 6 van droogste jaren. Hoge temperaturen en weinig neersloog zorgen voor steeds meer schade aan de natuur. Deze bioloog ziet bijvoorbeeld de heide afsterven. Eén volgend, 2018, 2019, 2020, dat het al super droog was. Dat heeft toen echt op grote schaal sterfte veroorzaakt in heide, maar op heel veel andere natuurgebieden ook. En dat heeft allerlei gevolgen voor de planten zelf, maar ook voor alle insecten die, ja, dit is hun voedsel. Deze week wordt het weer super warm en experts zijn bang voor meer schade aan de natuur. In Gersonisos is een dronken Nederlander zwaar gewond geraakt na een duik in een leeg zwembad. De man van 20 was met vrienden op stap en besloot daarna een duik te nemen. Maar er zat dus geen water in het bad. Volgens de telegraaf is de man ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht en armen. Even opletten als je vanavond de trein wil pakken. In de Randstad is het treinverkeer flink ontregeld. Komt er een kapotte wissel, zegt ProRail. Tussen, tussen Leiden en Hoofddorp rijden er, geen, rijden er geen treinen. En ook op wat andere plekken zijn er wat minder treinen dan, dan je gewend bent. ProRail denkt dat we vanaf 11 uur alle treinen weer rijden. En tot die tijd zetten NS-bussen in. Het is warm en broeierig. En dat zorgt natuurlijk voor rondvliegende hormonen. Het is een hele mooie man, vind ik wel. Uh, hij heet Jafar. komt uit een wildpark uit Frankrijk. Nou, hier hoor je de leeuwenverkant zorgen van dierentuin Wildlands in Emmen. Na de dood van leeuwman Dudley afgelopen maart heeft het park weer een nieuwe. Hij zit nog even apart, want de groep moet eerst even goed aan elkaar wennen. Maar de vrouwtjesleeuwen zijn nog niet echt impressed. Ja, hij heeft zich al een paar keer goed laten horen. Hij heeft een hele mooie brul, dus er komt weer een beetje levendigheid in de brouwerij. We hadden verwacht dat ze iets meer geïnteresseerd waren in de man. Tia is natuurlijk wel gisteren even wezen kijken, maar de andere dames eigenlijk nog helemaal niet. Uh, dus we hopen dat in de komende dagen dat wat beter gaat en dat we ook even komen spieken naar de nieuwe man. En dan nog het weer vanavond en vannacht helder. Morgen veel zon, maximaal 29 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk Beverwijk... in beide richtingen dicht bij de Beatrixburg. Dat komt door technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen door een wisselstoring. Er rijden wel bussen, dat duurt tot het eind van de dag.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 ...om te mogen draaien. Wat we gaan straks praten met de frontman van deze band. Dat is Robin de Drijven, maar dan niet in de rol als frontman van de Arters. Maar meer van een project wat hij heeft opgestart met iemand anders. Dat is het TransTech-verhaal. Daar gaan we straks over praten. Maar goed, dit is ook alweer van 2020... En ze zijn hier ook uh, ooit geweest. Dat is op 8 juli van het uh, afgelopen jaar geweest. Dus eigenlijk al een dikke jaar geleden. Dat ze hier in een uh, wat semi akoestische set uh, hebben gespeeld. Zij waren de eerste band die uh, min of meer ja, met de coronamaatregelen hier uh, uh, aan de gang uh, zijn geweest. Dus uh, ook dat uh, was een primeur in die tijd. Goed, welkom in uh, deze alternative FM. Uh, wat uh, gaan we doen? We gaan uh, dus, zoals gezegd, uh, met Robin de Drijver uh, praten. Uh, dat is niet het enige. Uh, er is nieuw materiaal van Siggy en Dins. Jazeker. Uh, ik zag net in het non-stop systeem wat we bij ZFM uh, gebruiken... Uh, de andere single uh, erin uh, staan en voorbij komen. Maar ik heb eroverheen geschoven met Zandwoord Door. Dus die heb je niet kunnen horen. Maar ze hebben uh, twee nieuwe dingen uitgebracht. Uh, uh, Pillen en wiet... Ik weet niet of we, die, of we dat verstandig gaan doen om die te, te draaien. Want ik wil volgende week nog wel uitzenden. En ik wil niet uh, ergens een schorsing op me geweten hebben. Um, de tweede is hoe het was. En die ga je straks uh, wel horen. Uh, er zitten ook nog uh, uh, leuke nieuwe dingen in. Die uh, even bij mij aan de aandacht zijn ontsnapt. Maar er zijn er altijd nog muzikanten die dan hun vinger opsteken. Zo ook Rick Kusters van Portland Rider. Want die hebben een uh, single uitgebracht. En die heet Night People, die ga je horen. Uh, we hebben een uh, splinter nieuwe single van Jolien. Maar niet Jolien Grunberg, maar een andere. Dus uh, dat is een dame die studeert uh, aan de Code in Rotterdam. En dat is in de tweede uur. En in de derde uur gaan we praten met Davy Knobel. Van Lights by the Sea. Inderdaad, want ook zij hebben een nieuwe single. Zella Voyage, die ga je straks uh, om half tien uh, nog horen. En vooruitlopend op een aantal uh, nieuwe dingen die nog uh, komen, hoor je bijvoorbeeld Kolbak uit Horen. Uit Horen moet ik zeggen. Want daar komen ze vandaan. Uh, ze moeten haast uh, bekende zijn van uh, Simulation, Adaptation en Lifeblood. Dat, dat is een beetje uit die hoek. En Kolbak uh, is uh, wel een band die al wat langer meeloopt. En we mogen, nadat Kink FM heeft uh, laten horen... ...mogen we ook uh, de nieuwe single van Fiep laten, laten horen, Daydreaming. Uh, dat, uh, dat is uh, de tweede single die uh, Veerle, Susanne Drieser zoals zij voluit heet... Uh, ...uit heeft uh, gebracht. Dat zijn zo'n beetje de zaken die voorbij uh, zullen komen. En uh, we gaan gewoon verder met de uh, muziek, jongens. Want het uh, is best uh, nog wel een uh, aardige... Verhaal eh, geworden. Deze was ik vorige week nog uh, vergeten in 3 voor twaalf, Ik ben geen licht go, we will feel like home. Cause where I'm gonna go, we will feel like home. So don't try,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 free woman now. Uh. I'm a free woman now. Uh. I'm a free woman now. Uh. Baan van Jos, zo heet hij. En uh, hij zat uh, ergens in een van de mailbox, uh, mailboxen, moet ik zeggen. Uh, en hij had een videoclip bij dit nummer uitgebracht, maar dat nummer dat is al veel langer uit. Maar ineens uh, krijgt ook uh, de muzikant, denk ik, uh, de geest om uh, daar een passende clip bij te maken. En dat had hij deze week online uh, gezet. Dus uh, ga maar eens even kijken. Jos, dagdroombaan. En uh, bovendien, uh, hij maakte korte nummers, dus een EP. Die duurt nooit langer dan ongeveer een minuut of tien. Dus uh, dan ben je snel klaar. Uh, daarvoor hoorde je Anne en Free Woman... die was ik uh, helemaal vergeten in het overzicht mee te nemen... bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van vorige week. Staat je netjes. Maar uh, bij deze dan nog alsnog ingehaald. Want uh, hij was wel, deze single van Anne... Uh, afgelopen maand uitgebracht... Wie we ook vorige week nog aan de telefoon hebben gehad is deze Babs. En die had op een gegeven moment nog een uh, verhaal. Uh, aan het begin van dat interview vertelde ze: van ja, ik had nog een uitdaging aan uh, gegaan. door ergens uh, te gaan spelen in een, een of andere commercial. Want je moet uh, toch uh, wel iets doen wat een beetje schuurt. Nou, uh, ze heeft op een gegeven moment uh, dat uh, gedaan. Maar ze had ook nog afgelopen maand een nieuwe single. Uit, uh, uitgebracht en dat is deze diepgang op de dansvloer van babs ik wil diepgang op de das door, door, door heel ver weg van de werkelijkheid ik wil vier kwarts op de das en tot teksten van kwaliteit ik wil diepgang op de das door heel ver weg van de werkelijkheid ik wil vier kwarts op de das en tot teksten van kwaliteit ik wil die dansen in de bad in Scherpe zinnen zeggen, maar niet echt scherp zien Een vreemde zachtjes stralen Met mijn mening, je glas lijkt niet vol Voor jou, maar ik zie er meer in En toch teksten van kwaliteit Ik wil diep gaan op de dansdoor Hoe ver weg van de werkelijkheid Ik wil vierkwarts op de dansdoor En toch teksten van kwaliteit Hey, is bloedjes belicht Door de blacklight? Ik hoop dat je Hier bij mij blijft, meteen vraag ik Je het hemd van het lijf, want ik wil jouw naakte Waarheid, graag kruip ik Onder jouw huid, Voetjes en kafjes Komen mijn neus uit, ik wil dat je betoog In mijn oorzuist, niet het ene in En het andere uit, weer een nieuwe plaats Voor mij, onder maar Ik wil diep gaan op de dansdoor, Heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwarts op de danshoor, en toch teksten van kwaliteit. Ik wil diep gaan op de dansdoor, Heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier kwarts op de danshoor, en toch teksten van kwaliteit.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 of ik zit te denken moet ik in van stel wat klant opbouwen. We zien met mogen geef. met moe ik doe maar dan de coup. Het was anders toen ik liep met die rugza. toen ik achter dan met Imcha aan de zat Het waren jongens met drie. Soms wil ik terug nou het was. Mijn moeder die me schreeuwt ging naar buiten zonder jas. En als in de pauze een beetje gaas in de klas. hoor en piep had geen money om me pas. Ik wil dat het niet zo was, wilde dat het niet zo was. Nu lopen jongens hier met strepen in de tas. Ik zeg sorry sorry voor de twijfels die ik had Beveel beschadigd, weet niet eens meer wie ik trouwens Nu heeft die niet niemand gepakt, ik hoor dat het, het niet zo was Het werk beloont, je dat we met de dag weer beter worden Nog bij de start, maar voor mezelf al die race gewonnen Nog op het rechte pad, ik hou het zelf straight in bocht. Ik richt een vinger niet, maar hand zich niet te gretig worden Zie het van mijlen ver als dingen voor geen meter kloppen hij van de geur zit in de kamer voor met groene top Boze ogen, wil geen kamer, laat me even kloppen Een steekje los, maar van mijn Erry's en die is los We denken groot, ik kijk niet om naar die maar toen kleineerde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 Alles heeft een prijs, je komt niet verder als je voor blijft. Yeah, yeah. Soms wil ik terug naar no, hoe het was Mijn moeder die me schreeuwt, ik ging naar buiten zonder jas als hij in de pauze, een beetje chaos in de klas Bij de kassa hoor en piep had geen money om mijn pas Ik wou dat het niet zo was, ik wou dat het niet zo was Nu lopen jongens hier met strepen in de tas Zeg sorry, sorry voor de twijfels die ik had Ben veel beschadigd, weet niet eens meer wie ik tras. Nu heeft die money me gepakt, ik wou dat het niet zo was de heren Siggy Polinet en Daan Michielsen zijn weer terug van weg geweest. Oftewel Siggy en Dins en ze komen uit Zandvoort. Want uh, een maand terug toen uh, moest ik op pad voor uh, de plaatselijke krant. Omdat er een muziekstudio werd uh, geopend. En daar was al een hip-hop producer, een beat producer al in... De dop bezig om het een en ander al uit te zetten. Wie kwam er binnenlopen? Siggy. Die uh, zat uh, heel nieuwsgierig uh, mee, mee te kijken over wat, uh, wat deze gast allemaal aan het doen was. Nou, ik uh, kan je vertellen: deze jongen die heeft het dus ook al in de fik. Hè? En uh, dan hebben we het over een, uh, een gast van uh, 11, 12 jaar. die dat dus nu al uh, een beetje weet. En ja, als je dan zo'n uh, jongen die achter je woont... Uh, daar al het uh, nodig over kan vertellen... want hij, Siggy, die woont daarachter... Uh, die, uh, die weet natuurlijk wel een beetje hoe het nu een beetje in elkaar steekt... in het wereldje van uh, de Nederlandstalige hip-hop. Want dat is het weer hoe het was, uh, Siggy en Dins. En als we het dan toch over zand wordt hebben... kijken we uit naar volgende week... want dan uh, zijn er twee mensen aanwezig... De burgervader zelf, David Molenburg. Maar ook deze dame, Wendy Moore. Afgelopen maandag nog op het podium te bewonderen. Op het Raadhuisplein bij Pride at the Beach. En dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. That's not you. Light, don't think I have In the dark I'm out of sparks. From the flame I kinda lost. I'm...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 Calling a party, you don't know just how far you should run. Remember all the Some light. En wie daar alles over kan vertellen is uh, Robin de Drijver van, uh, van, uh, van TransTech. Ja, ik moet even opletten, want uh, ik zei net aan helemaal aan het begin was hij ook uh, frontman van die andere band. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Robin, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Ja, want ik uh, meldde uh, bij het uh, draaien van dat nummer uh, dat jullie in juli 2021 hier bij ons uh, geweest uh, zijn. Klopt, ja zeker. We hebben een set gedaan en uh, dat was hem voor ons de eerste keer. Ja, het was ja. wel een uitdaging uh, had ik begrepen destijds, maar uh, jullie vonden het ja. wel heel erg uh, prettig, nou ja prettig, maar jullie vonden het wel leuk om, om zoiets uh, toch uh, gedaan te hebben. Had ik begrepen. Ja, zeker. Dat, uh, dat was zeker gaaf. en Dat zouden we uh, graag uh, nog eens doen. We ja. niet van gekomen, want uh, we hebben uh, ja, met, met de Arters dan het gaat toch over de Arters uh, ja, veel uh, andere optredens gedaan. En, uh, ja. ja, maar we, we, we, we hebben het bij jullie gedaan en dat smaak je dan weer. Dus, uh... Ja, want wat ik uh, over de Arters nog heel even gesproken... Ik uh, had begrepen dat jullie uh, nog niet zo lang uh, geleden ergens uh, bij een uh, optreden waren bij het Waterbeen in Dordrecht, geloof ik, in, uh, in, uh, aan de Merwede. als ik het uh, wel ja, begrepen Pink had. Rivers, ja, Rivers, ja, Rivers Festival, dat was uh, begin juli. Ja, dat is niet meer waar, 19 juli, dacht ik eigenlijk. Ja, halver, halverwege was het. Halverwege, was het, ja. Ja, het schijnt uh, toen ook nog best nog wel een beetje een uh, mooie dag uh, geweest te zijn, dus... Uh, ja, het was mega warm. Ja, ja, zie je, ja. dat, uh, dat, uh, dat uh, wist ik. Uh, ja. Maar goed, uh, we gaan het hebben over TransTech, uh, want uh, dat is het uh, verhaal uh, waar we je voor uh, hebben gevraagd. Um, ja. Allereerst uh, een duo met Wouter den engelsman Wie is dat? Jazeker. Nou, Wouter is een vriend van mij ja. uh, en uh, ja, wij maken eigenlijk al een hele lange tijd uh, muziek uh, met elkaar. Uh, uh, we zijn begonnen in een, in, in een band, eigenlijk uh, de eerste editie van The Arthurs. Hm. Uh, uh, maar toen op een gegeven moment uh, was zijn idee, uh, hij zei op een gegeven moment ook een gitaar bij en zegt, pik gitaars in de computer. We uh, binnen 2,5 um, uur hadden we ons eerste nummer. Van ons eerste album vanuit uh, Stereo Integrated Amplifier. En dat vraagt eigenlijk wel, uh, meer, wij wel uh, vaker dat soort uh, ja, beetje elektronische uh, muziek maken, gemixt met toch wel de rock-elementen, denk ik. Mm -hmm. En uh, dat is uh, wat we nu eigenlijk met uh, ja, op twee albums uh, van elkaar hebben gekregen. Ja, want daarin uh, verschilt het toch uh, wel heel erg uh, met, uh, met die andere band uh, waar je actief in bent, de Arthurs. Mm -hmm. ja. uh, ik ken je, uh, want je hebt het ook hier verteld in de uitzending, ik ben nogal melancholisch aangelegd. <laughs> ja. uh, zit, dat, zit dat ook in TransTech uh, een beetje verborgen? Dat denk ik wel. Ja? Uh, er wordt er wel een bepaalde melancholiek in, denk ik ja. Ja, zeker. Ja, dat is de aard, de aard van het beestje. Dat is gewoon een soort iets wat dan in je ja, in de kunst zit die je maakt. Dat is een beetje wat het is. Ja, ja uh, want het album wat, uh, wat jullie hebben uitgebracht. Uh, ik zie het uh, jaartal 2021 uh, daarbij staan. En dan denk ik, klopt dus... Ja, ja hoe, hoe zit dat dan? Uh, want, uh, want ja, jullie komen er eigenlijk nu een beetje geloof ik mee naar buiten. Ja, klopt. Het is een foutje van Spotify. Ach! oh zit het... Uh, aha, dus het, is, dus het is een administratieve fout, uh, begrijp ik uit het Ja, nou ja, ik zou het eigenlijk... Uh, uh, goed, we hebben Wouter even dat erop laten zetten. Uh, uh, en dat hij het uh, verkeerde jaar uh, bijgezet, denk ik of zo. Oh, ja. en dat kan gebeuren, maar goed, als je dat dan weer aanpast, dan moest je weer helemaal opnieuw uh, alles weer uh, doen, en, en oh, ja. doen. Dus ik dacht voor ja goed weet je, er is zo erg is toch ook weer niet. <lacht> Um, want uh, dat album dat heet Is This Paradise. Ja. Uh, dan komen we weer een beetje terug op wat, uh, wat ik uh, net aan je vroeg. Hè? Van, uh, van ja, je bent uh, melancholisch en uh, toch al uh, wat, wat dat er gaat. Uh, ja, uh, zo kijk je tegen de wereld aan. Uh, is dat ook een beetje in uh, de notendop uh, het hele album? Is This Paradise? Nou, dat denk ik wel. Hè. Kijk, wij hebben het al gezegd. We hebben het goed hè, laten we dat zo vooropstellen, maar er zijn mm. denk ik een hele hoop dingen uh, mis. Mm. Uh, uh, en ja, de, de, de, de, je kan je zelf eens afvragen, is dit dan, huh? is dit is paradise is this, uh, yeah. Yeah. Ja. En, uh, ja, dat is een beetje wat het is. Het, het, het is een beetje een, eigenlijk een rode draad wat uh, door het hele album eigenlijk uh, terug uh, te horen is. Ja, veel liedjes gaan weer over, uh, ik denk toch, ja, de vervreemding een beetje, uh, dat uh, scheelt. Uh, hè, Border Mountain, dus, hoe uh, een het zo dat gaat uh, het is echt niet over eenzaamheid. Je ja. zit alleen op een berg, uh, never got high, hè, dit is allemaal plezier. Uh, het zijn allemaal eigenlijk allemaal, uh, ja ik noem het allemaal maar beelden, uh, hersenspinseltjes die dan uiteindelijk een soort verhaal gaan vertellen, zo ja. zeggen. En, uh, ja, daar zijn een bepaalde melancholieken. En dat is, het mooie, dat, is het, dat is het juiste woord, denk ik. Ja, uh, mis in de maatschappij, uh, bedoel je dat dan? Uh, dat, uh, dat jij uh, bijvoorbeeld door jouw ogen wat, wat dingen ziet die niet kloppen... en dat je die uh, verwerkt tot een song? Ja, dat komt wel eens voor, ja. ja. Zeker. Ik denk dat je dat als, uh, als, ja, als, als single songwriter uh, ja, dan kan je natuurlijk dat soort thema's uh, pikken om, om, om liedjes over te schrijven. Ja. En, ja, dat wel echt geprobeerd. Nou, uh, zijn jullie dus met, met, deze, met, dit, met dit album uh, naar buiten toegekomen. Um, uh, gaan jullie er ook nog uh, optredens uh, mee, mee doen? Of, ik, volgens mij ja, ja. hebben jullie dat ook gedaan, denk ik al, toch? Wij hebben inderdaad onze eerste album hebben, uh, hebben gereleased, toen we uh, destijds met een release optreden in uh, de, Vagebond, de Vagebond in Rotterdam, die niet uh -huh. meer bestaat. Uh -huh. We hebben daarna nog een paar optredens gedaan, maar je moet nog even... Ik hoor je heel slecht... Uh, oh, ja? hoor, je, hoor je me nu nog een Ja, nu wel, maar goed, uh, okay. vertel nog eventjes hoe het, hoe het zit uh, met, uh, met de optredens. De Vagabond, daar had je het over daar hebben we toen een release optreden gedaan in 2014 ten tijde van onze uh, eerste album uh, release ja. Uh, ja, het is eigenlijk nu een beetje ja, het is echt een side project hè. Dus, dus we weten ook niet of we nog iets gaan doen uh, voorlopig uh, want ik heb natuurlijk mijn eigen band en, uh, ja, echt plannen op te treden die zijn er niet echt uh, dus uh, nee dat, dat is, is nog niet echt uh, dat komt nooit nog Ja, is dit dus eigenlijk een beetje iets uh, wat, je, wat je tussendoor doet uh, met, met, ja. uh, met Wouter ja, het is eigenlijk een plaat uh, waar we uh, ja, denk, ja, een paar jaar aan hebben gewerkt, want zo vaak zien we elkaar ook niet. Mm. Uh, die plaat lag ook al een tijdje op de planken, ja. dus je moet het echt zien als iets wat we uh, ja, eigenlijk een beetje erbij doen, uh, dus uh, ja, dat, dat vooral. Ja, uh, want uh, je zegt al, 2014 was het de eerste album, we zijn acht ja. jaar verder, dus dat betekent dat de ja. derde album ergens in 2030 moet, uh, moet gaan komen. Ja, als hij er nog komt, dan, uh, dan komt hij uh, waarschijnlijk in 2000, uh, ja, nou, ik zou het heel tof vinden om nog een plaats te maken in ieder geval, want ik vind het heerlijk om met hem uh, muziek te maken. Ja. Uh, dat het gaat, uh, ja, uh, ja, dat is een soort klik, hè, die je met mensen hebt, uh, die, die hebben het met hem al heel erg sterk gehad. En, uh, maar goed, we gaan zien of er uh, ja. gaat gebeuren, uh, ja. die hebben we wat, gehad. Wat 2030, dat uh, betekent dat ik uh, dicht tegen mijn pensioen aan ben en ben ik volgens mij met dit programma wel gestopt, uh. Misschien wel. Ja, dat zou kunnen. <laughs> ja, dat weet ik ook niet. <laughs> uh, maar, maar goed. Uh, ja, is er ook nog eigenlijk een, een nummer... wat jullie uh, heel erg naar voren hebben geschoven? Of is dat uh, niet zo? Of uh, is het zoiets uh, van... Uh, nou, radiomakers, kies er maar één uit. En uh, je mag hem draaien. Wij vinden dat goed. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Uh, we hmm. hebben geen singles. Uh, misschien, ik heb wel nagedacht zelf over videoclips, maar uh, ja, ook daar heb ik nog niet echt over gehad uh, met Wouter. Uh, ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren, uh, dat we hmm. een clip gaan maken of iets eigen op de single of whatever. Maar het is eigenlijk zoiets van, ja, weet je, uh, luister maar naar, hè. Tik er maar uit wat je, wat je leuk vindt, weet je. Want, ja. ja, we vonden vond het eigenlijk te tof om te laten liggen en uh, ik denk, ja, dat moet er gewoon uit. Ja, um, Born on a Mountain. Waar gaat het ja. over? Want dat is het nummer wat ik uh, klaar heb uh, staan nu. Ja, nou ja, goed. Uh, Borland Mountain, Never got High. Iemand, want uh, ja, eenzaam persoon moet jij je je eigenlijk een voorstellen. Die, uh, ja, die uh, never got High. Die nooit, uh, nou, uh, zeg maar, uh, plezier uh, zal, zal meemaken. Omdat hij uh, eenzaam uh, is. Hè, alleen op het berg. Hmm. Het is een soort, ja, uh, nou, dat is een beetje wat het is. Ja. Nou, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Trans Tech met uh, Born on a Mountain tussen haakjes Never Get High. Yeah. cause it feels so good on it, cause it feels so good When we're up until the early morning, make me wanna sing, ooh, yeah. Cause it feels so good on it, so, good. Like the first day out of summer, make me wanna sing, ooh Vorige week hadden we Sietske van Secret Rendezvous in de uitzending. Aanleiding was deze single Feel So Good, Don't It. En daarvoor hoorde je het werk van TransTech. Oftewel Robin de Drijver en Wouter den Engelsman met Born on a Mountain and Never Got High. Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Um, verder is dit uh, nieuw materiaal van Portland Rider. Harry told Sally so Harry told Sally so Jackhammer was dat. En Betty Jackhammer heeft een EP uitgebracht. En het zal waarschijnlijk ook bij deze blijven. Want voorlopig is dat ook het enige. Het was een eindexamen verhaal. Maar door de pandemie is het er nooit verder aan toegekomen. My name is Betty Jackhammer. En het nummer wat je net hebt kunnen horen... dat heette Summer Dreams. Die, die hoorde je net hier dus bij Alternative FM. Um, achter Betty Jackhammer schuilt Franti Marisolva. En zij is onderdeel, ze is bandlid van Personal Trainers. Dat is een, een redelijk bekende band in de muziekscene van Nederland. Want uh, ze worden toch al veel uh, uh, ja, uh, afgedraaid in bijvoorbeeld het grote 3 voor 12. Daarvoor hoorde je trouwens Night People van... Portland Rider, um, Hold Me, Hold On Me is van Lucas Thijs. En die ga je horen tot aan het nieuws van 8 uur.